Als president Morsi zijn conflict met de oppositie dan niet heeft bijgelegd... zal het leger een interimregering aanstellen en het parlement ontbinden. Die interimregering zou dan een nieuwe grondwet moeten opstellen... waarna er nieuwe verkiezingen komen. VVD-senator Ankie Broekers-Knol is de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Er waren drie stemrondes nodig. Uiteindelijk won zij met 41 stemmen van CDA Hans Vreken, die 30 stemmen kreeg. Eerder waren de PvdA-senatoren Guusje ter Horst en Marijke Lindhorst al afgevallen. De Eerste Kamer moest een nieuwe voorzitter kiezen... omdat Fred de Graaf twee weken geleden aftrad. De Tweede Kamer twijfelt niet aan de integriteit van minister Schultz van Hagen. Dat bleek tijdens een debat over de zakelijke activiteiten van haar echtgenoot. De Volkskrant schreef zaterdag dat Schultz bij haar aantreden heeft verzwegen... dat haar man aandelen had in een bedrijf dat zaken doet met haar ministerie. In het debat zei Schultz dat ze transparant is geweest... en dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. Alle partijen gingen met die uitleg akkoord. Premier Rutte zegt dat hij geen reden ziet... om de screening van bewindslieden aan te scherpen. CDA en PvdA willen opheldering van minister Dijsselbloem... over de bonussen van in totaal 33 miljoen euro... bij vermogensbeheerder Robeco. De Nederlandse bank ging daarmee akkoord... omdat Robeco in een overnameproces zit... en cruciale medewerkers moet zien te behouden...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 Een Amerikaan heeft 27 jaar lang het lijk van zijn vrouw verborgen gehouden. Hij had haar zelf vermoord. In 1985 zei de man uit de staat New York dat zijn vrouw bij hem was vertrokken... en elders onder een andere naam een nieuw leven wilde opbouwen. Niemand twijfelde aan zijn verhaal. Toen de man zelf overleed, 82 jaar oud, kwam de waarheid naar boven. Achter een valse muur in zijn huis werd een dichtgeplakte plastic container ontdekt... met daarin de resten van zijn vrouw. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Minimaal rond 15 graden. Ook morgenochtend regent het. Smiddags wordt het droger, maar de bewolking blijft overheersen. Het wordt ongeveer 18 graden. De dagen daarna meer zon en temperaturen tot 23 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Rij. Camille Eurlings is voorgedragen als lid van het IOC. Dat biedt kansen voor het beugelen. Een Limburgse sport waarbij ze met een enorme houten schep... een bal door een halve ring moeten slaan, over de grond. Absoluut niet minder vreemd dan Keurling en meer dan vier eeuwen oud. U weet wat u te doen staat, meneer Eurlings. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog van Dinsdag. Ik ga het zometeen hebben over de zaak Edward Snowden. Hoe ligt die diplomatiek eigenlijk? En dan de vraag wat we kunnen doen aan de jeugdwerkloosheid... om te voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat. Ik vraag het zometeen ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk... en hoogleraar arbeidsmarkt. Ton Wildhagen. Ik ga ook nog even bellen met de nieuwe vriend van Poetin. Dat is namelijk André Kuipers. Die krijgt een bijzondere onderscheiding. En overmorgen gaat de film Tula in première over de slavenopstand in Curaçao. In 1795 was dat. Met twee acterende Jeroenen. Hoe zal er op het eiland gereageerd worden op die film? Dat is spannend. Ik praat daarover met de derde Jeroen. Dat is namelijk de regisseur Jeroen Leinders. En om 5:12 uur in onze Tour de Frans reeks aandacht voor de... Ronde missen. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 2 juli. Edward Snowden komt niet naar Nederland. Snowden heeft in totaal in 21 landen om asiel gevraagd, waaronder Nederland. Maar volgens staatssecretaris Steven voldoet de aanvraag van de Amerikaanse klokkenluider niet aan de Nederlandse wet. Volgens de Nederlandse wet moet je in Nederland bij een aanmeldcentra een asielverzoek indienen. Dat is niet gebeurd. Snowden heeft zijn asielaanvraag voor Rusland ingetrokken. Maar het is maar de vraag of hij ergens anders terecht kan. Of Rusland hem dan alsnog wil opnemen... wil minister van Buitenlandse Zaken Lavrov niet zeggen. Wil Rusland, die hebt Snowden in Don't shout at me, please. Defence for Children en UNICEF hebben kritiek op hoe Nederland... met kinderen in asielcentra omgaan. Ze moeten te vaak verhuizen. Ik ben ongeveer 19 keer verhuisd. Zes keer. vier keer. Vier keer, acht keer. En al die verhuizingen trekken een zware wissel op de levens van de kinderen. Je kan je ook niet vestigen, omdat je verhuist constant. En ook om die onzekerheid. Je bouwt een beetje een muurtje om je heen en dan ga je achter rustig zitten. Opnieuw is de financiële wereld in opspraak. De Rabobank betaalt de top van vermogensbeheerder Robeco 33 miljoen euro aan bonus, terwijl dat tegen de regels van de Nederlandse Bank is. Maar uit een brief die in handen is van RTL Nieuws... blijkt dat de Nederlandse bank de bonus zelf heeft goedgekeurd. De Nederlandse bank stemt in dit bijzondere geval... eenmalig en zonder voorbeeldwerking in met de voorgestelde transactiebonus. Minister Dijsselbloem is niet gelukkig met de gang van zaken. vind ik onverstandig. Ik vind het ook echt tegen de tijdsgeest... het maatschappelijk klimaat ingaan... waar zeer, zeer kritisch wordt gekeken naar het financiële sector... De Eerste Kamer heeft weer een voorzitter. VVD-senator Ankie Broekers-Knol. Ze belooft een voorzitter te zijn met een volstrekt onafhankelijke opstelling. Nee, wij doen ons werk, beoordelen van wetsvoorstellen... op rechtmatigheid, handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid... maar vanuit onze politieke achtergrond. Als het aan het Europese parlement ligt... moeten in de toekomst ook motoren en grotere caravans periodiek worden gekeurd. De garagehouders zien dat wel zitten. Als caravans wat ouder zijn, dan kan natuurlijk ook altijd wat aan de hand zijn met de assen. Dus dan is het, zo'n APK is, is dan geen overbodige luxe. Maar de ANVB is fel tegenstander. Als er een ongeluk is met een caravan, dan heeft het doorgaans te maken met een zachte band, verkeerde belading of te hard rijden. Het zijn allemaal onderwerpen die niet ondervangen worden met een APK-keuring. En de ANWB wordt weer gesteund door de kampeerders. Iemand die de verantwoording heeft en die met zijn caravan... door Nederland of door Europa trekt, die zorgt wel dat zijn spulletje in orde is. Want die wil niet onder aan de berg belanden. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Joris Tubenitski, de krant van morgen. Sushi, een luxe picknick, champagne op het strand... en geen pizza of snacks meer. Steeds meer mensen laten luxe eten bezorgen door een koerier. Staat in een culinair stukje van Metro... Het aantal restaurants dat eraan meedoet groeit, het zijn er nu duizenden. Bij sommige zaken is het aantal bestellingen de afgelopen jaren met 400% gestegen. Er wordt vooral via internet besteld. Bij sommige bezorgwebsites komen 1 miljoen bestellingen per maand binnen. Lekker makkelijk. Volgens Koninklijke Horeca Nederland heb je dan geen gedoe met pinapparaten... en lange telefonische wachtrijen. U, ruim een kwart van de werknemers, spreekt zijn baas er nog mee aan met U. Een op de tien gebruikt zelfs nog meneer of mevrouw, blijkt uit een onderzoek waar Spits over schrijft. Bijna de helft van de mensen in loondienst voelt een grote afstand met de baas. Ze kennen hun baas niet en zien hem niet of nauwelijks. Een kwart van het personeel voelt zich door de baas als minder behandeld. In jonge bedrijven is dat niet zo vaak het geval. Daar is vaker een open sfeer en tutoyeren ze erop los. Voor 20 is de baas een collega als alle anderen. Sommigen werken bijna als vrienden samen. Dan anderen werken bijbaantjes. Volgens trouw zijn bijbaantjes slecht voor de schoolprestaties... en zijn ze vaak saai en vervelend. Meer dan een derde van de pubers leert er niets van. Bovendien is er bij 100.000 jonge werkers... sprake van kinderarbeid, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Dat roept een erg beeld op, maar het gaat om jongeren... die bijvoorbeeld op zondag werken of als je een oppas van 12 hebt... Of als je kinderen hebt die meer dan 20 uur per week werken... als ze ook nog naar school moeten gaan. In het Nederlands Dagblad feitjes over preken. Er is een enquête gehouden onder 1800 lezers. Die geven de gemiddelde preek een 7,2, een dikke voldoende... omdat voorgangers het meer dan vroeger hebben over het dagelijks leven. Een preek duurt gemiddeld 37 minuten. Een diploma voor de WW, dat krijg je als je gaat studeren voor een baan in de kinderopvang. Want volgens de Volkskrant is de studie veel te populair. Hoewel er steeds meer crashes en kinderdagverblijven dichtgaan, is er een overschot aan studenten. In 2015 zijn er 14.000 afgestudeerden die geen baan kunnen vinden in de kinderopvang. Sommige opleidingen overwegen te stoppen. Ze hopen natuurlijk dat het niet hoeft en dat de markt in de toekomst weer aantrekt. Het nieuwe logo van Wallonië leidt tot veel hilariteit. Ruim 500.000 euro werd er uitgegeven aan een W... gemaakt van vijf zwarte bolletjes, een ton per puntje. Het nieuwe beeldmerk roept veel associaties op... maar volgens de Volkskrant niet de associaties waarop de ontwerpers hoopten. Er is al een wolkje boven die puntjes gezet... waardoor het lijkt alsof het in Wallonië altijd regent. Dan nog een probleempje. De ontwerpers zijn vergeten de bijbehorende website te registreren. Wallonia.be... Die is in handen van een Vlaming en die willen geld voor. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. of an old life let's catch this newborn flame hold it close and never let it singer-songwriter John Allen met het nummer Joanna. Edward Snowden, de most wanted man van Amerika... blijkt in twintig landen politiek asiel te hebben aangevraagd, waaronder Nederland. Maar de meeste landen hebben al laten weten dat hij niet welkom is. Robert van der Roer, kenner van de diplomatieke wereld. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom is hij niet welkom? Nou, Niemand wil op opgeschreven zitten met zo'n... Probleemgeval. Je ziet al de afgelopen weken dat. Uh, dat ja, je zou bijna zeggen: hij is niet aan de straatsteenen kwijt uh, te raken, die Snowden. Want uh, zelfs Ecuador uh, ja, schijnt toch niet met open armen klaar te staan. Uh, dit is een probleem, omdat die, niemand wil eigenlijk zijn uh, relatie met Amerika op het spel zetten voor deze man. Zelfs niet als je afgeluisterd bent. Je ziet het ook aan Duitsland: er zou een half miljard data verkeer uh, ja, in handen zijn van Amerikanen over Duitsers... via e-mail, telefoons, et cetera. En toch ja. zeggen de Duitsers... nee, wij blijven gewoon met Amerika communiceren. En ze willen zelfs het belangrijke vrijhandelsverdrag... waar nu over onderhandeld wordt tussen Europa en Amerika... niet op het spel zetten. Ja, dat is dus... toch een beetje flauw, want ze hebben dat toch uh, te danken... die kennis aansnoden. Ja, maar uh, het, het feit is wel dat dit een... Uh, een wat hij gedaan heeft, is, is een misdrijf. en Veel Europese landen hebben een uitleveringsverdrag met Amerikanen... en zijn dus gewoon verplicht om hem linea recta op het uh, vliegtuig naar Washington te zetten... of een andere Amerikaanse plek om hem uit te leveren. Ja. Hoe, die, is pijnlijk, wil men, die, die pijnlijke situatie wil men natuurlijk vermijden. Ja. Hoe zeer leeft dat onderwerp Snowden in de diplomatieke gemeenschap? Nou, ik, ik, ik, ik was vanavond op de receptie van de Amerikaanse ambassade in Den Haag... en er is niemand uh, die er bijna niet over begint. Het is uh, toch of de town. In allerlei opzichten, in de zin van... Uh, wat moeten we met deze man? Wat moeten we ermee? Uh, voor, uh, in de zin van de relatie met Amerikanen. Maar ook, dit is ze uh, ouders de weg naar Kalingen. Iedereen luistert elkaar af. Europeanen luisteren Amerikanen af. En Amerikanen luisteren Europeanen af. Dus het is ook uh, in zekere zin... ...geen nieuws onder de zon... Mm. Uh, je zei het zelf al. Uh, Ecuador lijkt wat minder happig. Daar ga ik eens eventjes ja. vragen aan Edwin Koopman. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, ja, Zuid-Amerika kenner uh, Ja, afhankelijk uh, waren die Zuid-Amerikaanse landen wat minder negatief over snoden. Ja. Maar nu lijkt uh, Ecuador zich een beetje terug te trekken. Wat ja. is er gebeurd? Ja, daar heeft toch een uh, opmerkelijke winning plaatsgevonden. Het is uh, waarschijnlijk, laat ik zeggen, het laat zich aanzien dat het alles te maken heeft met een telefoontje van Joe Biden, de vicepresident van de Verenigde Staten, afgelopen zaterdag aan de president van Ecuador, uh, Korea. En nou ja, die man was dus aanvankelijk heel erg open... en die zei, uh, ja, we gaan het bestuderen en hij is hier welkom... Maar na dat telefoontje dat hij zelf omschreef als heel aardig en heel beleefd... is hij toch uh, teruggekrabbeld. En hij heeft ook zeer grote kritiek gehad op zijn eigen consul in, uh, in Londen... die dus aanvankelijk de papieren voor, uh, voor Snowden heeft geregeld. Die man is uh, flink op het matje geroepen. En hij heeft het omschreven als een grote fout. Nou ja, dus er zijn twee dingen gebeurd. Uh, er is een diplomatieke fout ge gemaakt door uh, die, die reispapieren te regelen. Waarschijnlijk onder druk van Assange, die in diezelfde ambassade zit. En er is dus dat telefoontje geweest. Ja, want aanvankelijk bewonderden ze Snowden het toch wel. Of denk je dat het toch meer bedoeld was? om Amerika dwars te zitten. Nou, dat, uh, dat, dat vinden die Ecuadorianen nog steeds heel leuk. Maar wat we niet weten, is wat er tijdens dat gesprek gezegd is. Nee. Dat kan van alles zijn. Het zal met handelsbelangen te maken kunnen hebben. Het zou ook kunnen zijn dat een hele heikele kwestie voor de Ecuadorianen... dat is de uitlevering van een aantal bankiers die in Ecuador vervolgd worden... en die zijn uitgeweken naar de Verenigde Staten... en niet worden uitgeleverd. Daar heeft hij vorige week nog behoorlijk kritiek op gehad... op die Verenigde Staten, op de Amerikanen. Die zei... Uh, ja, als uh, jullie hen niet uitleveren, waarom zou ik Snowden dan jullie moeten uitleveren? Ik doe wat ik wil. Het zou kunnen dat dat onderwerp ook nog uh, aan de orde is geweest in dat gesprek. Ja. We weten het niet. Nee, hij wordt nu als een hete aardappel heen en weer. Absoluut. Ja, goed. De presidenten van Venezuela en Bolivia zijn nu in Moskou, hè? Ja. Voor een topontmoeting van gas-exporterende landen met het regeringsvliegtuig naar Rusland gevlogen, neem ik aan. Ja, dat zijn twee andere potentiële bevrijders voor, uh, voor de heer ja. Snowden natuurlijk, omdat dat alle twee hele anti-Amerikaanse leiders zijn: hè, Nicolas Maduro en Evo Morales. Uh, ja, die zijn nu toevallig ook in Moskou. Dus die, uh, Snowden zal waarschijnlijk nu uh, zenuwachtig zitten te wachten tot die vergadering is afgelopen. En uh, waarschijnlijk ook wel denken: van misschien zal een van de twee wij, mij wel meenemen in zijn presidentieel vliegtuig, ja. want dat is de enige manier om weg te komen, want het grote probleem blijkt dus... een afwezigheid van paspoort of reispapieren te zijn. Ja, en is daar enige kans op? Nou, er uh, is natuurlijk naar gevraagd ook. Hè, want uh, Maduro van Venezuela die heeft een persconferentie gegeven... en toen hebben die journalisten... was het eerste wat ze vroegen was, natuurlijk, ga jij uh, Snowden meenemen? Ja. En toen heeft hij daar diplomatiek omheen gepraat... Uh, wat, waar we dus eigenlijk niks uit kunnen afleiden. Want als, als hij het niet gaat doen, dan... Dan, dan zal hij dat niet zeggen, want dan is het tegenstrijdig... met zijn eigen lovende woorden voor die man. Ja. En als hij het wel gaat doen, dan zal hij daar waarschijnlijk... zo discreet over willen zijn dat het pas uitkomt als hij je mee heeft genomen. Dus we weten het niet. Het, ik, ik sluit niet uit dat hij het uiteindelijk gaat doen. Maar uh, uh, ja. en Evo Morales die heeft gezegd... we hebben nog helemaal geen aanvraag gekregen. Dus uh, ik kan er redelijk niks over zeggen. Ja, Robert van der Roer, hoe schat jij dit in? Nou, dit, wat je ziet is dat het een onverwacht geschenk is... voor, voor Vladimir Poetin, de, de grote leider van Rusland... Die krijgt een, een afvallige Amerikaan op zo'n luchthaven. En uh, ja, hoe langer het duurt, des te groter wordt de rol, ineens de rol van Rusland weer op het wereldtoneel. En uh, ja, als een soort uh, ja, bijna gracieus zei hij: Nou, wij zullen het niks doen om onze bondgenoot Amerika het leven echt zuur te maken. Ik vertaal het even in eigen woorden. Dat zei de grote Poetin. En uh, met andere woorden: van... Kijk maar nou, even de hand aanreiken uh, aan Obama. Uh, hoe langer het duurt. Des te meer uh, bonuspunten scoort uh, uh, Poetin ook in eigen land. Want ik denk dat Snowden daar toch wel sympathie geniet. En ja, hij laat hem een beetje aan, aan het touwtje hangen. En kijkt wel, welk, welke bananenrepubliek, want daar hebben we het uiteindelijk toch over, zal deze man onderdak willen bieden. Er is niemand in de Europese Unie die, uh, die, uh, die, die, die zo gek is om Snowden onderdak te geven. Dus het zal echt een uithoek van de wereld worden, vrees ik. En. Ja, De kans dat deze man ooit uh, rustig over de dam zal uh, lopen of een vrijkaartje bij Feyenoord zal krijgen, is echt uitgesloten. Ja, ik hoorde Edwin Koopman snuiven. Of was ja, dat toeval? Nou, nee, ja. ik hoorde het woord bij de Republiek. Ja, dat, uh, ja, dat, uh, nou dat kan ja. ik niet zeggen. Uh, nee, kan je niet zeggen. <laughs> maar goed, uh, de, dus po Poetin laat hem eigenlijk uh, ja, een beetje stikken. Maar je zou zeggen, dan kan hij hem toch ook gewoon meteen uitleven, Robert? Nou ja, ik denk dat Poetin... Kijk, Poetin en de Amer Amerikanen zijn eh, verwikkeld in een elegant uh, evenwichtspel over Syrië. En dat uh, daarin kan... Uh, alles wordt in het grotere geheel meegenomen door Poetin. Dit is natuurlijk klein bier. Want die, die ene uh, oude inlichtingenman uh, die, die, die kun je weer gebruiken uh, als wisselgeld in, in bijvoorbeeld de kwestie ook met Iran... ...in de kwestie met Syrië... ...om je goede wil te laten uh, zien... En uh, toch ook je eigen achterban te bedienen, je eigen Russische achterban... en Amerikaan niet voor de ho hoofd te stoten. Typisch Russische evenwichtspolitiek. Ja. Daar is Poetin wel goed in. Ja. Uh, Edwin, uh, tot slot, stel dat hij inderdaad uh, terechtkomt in een van die landen... Venezuela of Bolivia. Ja. Wordt hij daar dan als een held... Uh, uh, Binnengehaald? Ja, dat denk ik wel. Want hij is natuurlijk een, uh, ja, voor hun een voorbeeld van uh, de, de man die de, de Amerikanen ontmaskerd heeft. De vraag is of hij dan uh, ooit uit dat land uit zal kunnen. Want we hebben natuurlijk ook het voorbeeld van Philip Egy nog, De man die ja. Inside the Company schreef. Nou ja, die is destijds uitgeweken naar Cuba, jaren zeventig. Over de CIA, hè, allerlei ja. onthullingen. En is daar nooit meer weggekomen. Hij is daar uh, een aantal jaren geleden overleden. Dus nou ja, zo'n lot zou uh, Snowden ook kunnen wachten. Goed, we wachten het af. Hartelijk dank jullie beiden Edwin uh, Koopman en Robert van der Roer. Oh, my God. blijft het uit 1984, each and everyone van Everything But The Girl. We gaan het hebben over de jeugdwerkloosheid. 15,7 procent van jongeren in Nederland is werkloos... en dat is in vergelijking met andere Europese landen nog een laag percentage. Morgen is er in Berlijn een top specifiek over de aanpak van jeugdwerkloosheid. Minister-president Rutte en minister Asscher, die gaan daar naartoe namens ons... Maar ja, wat moet er uit die top komen? Daarover ga ik praten met Ton Wildhagen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. En hij zit ook in Tilburg op dit moment. Dag meneer Wildhagen. Ja, u bent, en Mirjam Streek, die zit bij mij in de studio. Hartelijk uh, welkom, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. Ja, uh, hoe, hoe belangrijk is het dat er een specifiek een Europese top komt morgen? Mirjam Streek? Nou, ik denk dat het altijd goed is omdat het een probleem is wat in heel Europa uh, aanwezig is. En gelukkig bij ons wat minder dan in landen als bijvoorbeeld Spanje en Griekenland. Maar we kunnen altijd van elkaar leren als het gaat om, om goede projecten. En uh, wij gaan morgen als Nederland daar een aantal goede dingen laten horen. En Bijvoorbeeld de startersbeurs. Ja, daar komen we zo op. En hopelijk krijgen we ook nog een aantal ideeën weer mee terug. die we in Nederland kunnen gaan uitvoeren. Ja, eh, meneer Wildhagen, het is een jongere top. maar geen oudere top. Jongeren zijn toch wel belangrijker dan ouderen? Nou, niet belangrijker. Ouderen hebben, ook, ouderen hebben ook problemen. Ja. namelijk dat als ja. eenmaal uit het werk vallen, dus ontslagen worden... dat ze weer moeilijk terugkomen. Maar ja, jongeren hebben helemaal nog geen ervaring... en zitten nog niet eens op die arbeidsmarkt. Als je er eenmaal op zit, heb je iets meer kansen... dan dat je nog steeds uh, ja, buitenspel staat. Dus, en dit zijn natuurlijk de generaties... die ja, de komende tijd ons, uh, onze economieën zullen moeten draaien. Er zijn ook steeds minder jongeren. Dus je moet erg zuinig zijn op de jongeren die je nu hebt. En zo'n lange periode van werkloosheid... dat is desastreus voor de jongeren zelf... maar uiteindelijk ook voor onze economie. Ja, u hebt ook uh, daar onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld de jaren tachtig, daar zat ook zo'n verloren generatie. Uh, dreigt zo'n verloren generatie hier nu weer? Kijk, als je naar de jaren tachtig kijkt... dan zie je dat heel veel mensen uiteindelijk wel uh, aan het werk zijn gekomen. Uh, maar het uh, levert wel littekens op. Uh, als je zo vroeg uh, al zo lang werkloos bent. En dat, dat zal nu ook gebeuren. En mensen hebben, uh, zullen niet het inkomen verwerven... uiteindelijk wat ze hadden kunnen verwerven. Nou ja, je weet dat uiteindelijk natuurlijk niet zelf. Uh, maar statistisch kan je dat uitrekenen. Maar je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld de gezinsvorming... en het kopen van een eigen huis, dat wordt allemaal uitgesteld. En ja, jaren 80. We naderen ook in Nederland toch wel die niveaus. Maar we weten ook niet wat deze crisis is. Dit is weer een ander type crisis. Dus we kunnen niet inschatten hoe lang dit duurt. Dus naarmate het voortduurt en er ook weer de volgende ladingen studenten op de arbeidsmarkt komen van het jaar voor de mensen die nu op de arbeidsmarkt aan het zoeken zijn ja, wordt het probleem wel groter. En, en uh, is de generatie nog niet verloren. Maar raakt aardig verdwaald. Zeker in, uh, in gebieden van Europa. Je hebt uh, lokale regio's in Griekenland... waar men nu op uh, 72% werkloosheid zit onder jongeren. Nou ja, ja. En dan, dan, dan ben je inderdaad toch behoorlijk uh, de weg kwijt als ja. jongere. Moeten we daar, uh, Mirjam Sterk, dan uh, veel goede ideeën van verwachten... van die landen waar het nog veel erger is dan in Nederland? Nou ja, we kunnen in ieder geval veel goede ideeën geven, denk ik, aan ja. die landen. Hè? En uh, wat wij bijvoorbeeld in Nederland heel erg goed doen... is het beroepsonderwijs zoals we dat hier in Nederland kennen... waarbij het bedrijfsleven zich intensief bemoeit... met wat er in de opleidingen moet worden gegeven aan, aan kennis... Wat ze nodig hebben. Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld ook in Duitsland en Oostenrijk. De jeugdwerkloosheid nog lager is dan in Nederland. Omdat dat daar gewoon heel goed georganiseerd is. Nou dat is iets wat ze natuurlijk in Griekenland... Maar wat doen ze daar dan precies? Nou wat ze dus doen is dat de, we hebben van die kenniscentra per branche. Dus bijvoorbeeld de bouw of de, de auto uh, noem dat. Uh, het sleutel aan de auto. Uh, uh, en Garage. die hebben natuurlijk bepaalde eisen die ze willen hebben. Aan de vakmensen die worden opgeleid. Omdat ze die nodig hebben om die auto's te kunnen repareren. Nou die eisen worden dan vervolgens vertaald in de opleiding, bij de ROC's, bij de mbo-opleidingen. Zodat als straks die jongeren zijn afgestudeerd... en de diploma hebben, ze ook echt aan het werk kunnen... bij die werkgever, omdat dat precies is wat die werkgever dus ook wil hebben. En omdat die aansluiting dus relatief goed is... In Duitsland is hij nog iets beter, waardoor in Duitsland uh, die cijfers nog wat lager liggen. Maar dat is iets zeg maar, waardoor dat in Nederland zo goed gaat. Ja, maar goed, in Duitsland draait de economie natuurlijk ook veel ook, beter. Ja, dus ook, ook. Maar daar hebben ze toch nog iets meer. Dat, het is eigenlijk een soort van gildesystemen ook wat, okay. je, wat je hebt. Uh, daar draait het nog wat beter dan uh, in Nederland. Ja. En Het woord startersbeurs is ook al een paar keer gevallen. U hebt dat bedacht, hè, meneer Wildhagen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. En en wat het is dat de jongeren kunnen ervaring doen opdoen hè bij een, een op een werkplek, is dat het? Nou ja, dat is het. Kijk, de, de gedachten waren met name, wat kun je nu snel doen? Uh, want je kan natuurlijk zeggen, ook iedereen, iedereen moet je een baan bezorgen. Dat is niet makkelijk, hè? want uh, als je nu op de arbeidsmarkt een baan zoekt... je bent eigenlijk een soort spookrijder... want er komen een heleboel mensen uit die bedrijven gevallen. Maar uh, mijn diagnose was vooral, je moet zorgen dat dat cv van de jongeren sterker wordt. Want zonder werkervaring kom je in een vicieuze cirkel. Zonder ervaring kom je, je op dit moment nauwelijks in aanmerking voor een baan... Zonder baan geen werkervaring en dan blijf je in die cirkel hangen. Dus het idee was om te zorgen dat jongeren in ieder geval na een opleiding uh, zes maanden werkervaring kunnen opdoen. Relevante werkervaring waardoor dat cv versterkt, maar waardoor ze ook van de bank komen, waardoor ze ook een uh, ja, zelfvertrouwen niet, niet verliezen, niet ontmoedigd raken. Nou ja, en dat hebben we eigenlijk heel snel weten te organiseren. Het uh, plan is uh, ja, zo'n beetje oktober vorig jaar bedacht en uh, nou ja, we hebben nu 103 gemeenten die dit nu ook uh, allemaal hebben uh, geïmplementeerd, waardoor dus jongeren in ieder geval uh, de kans hebben dat ze bij een bedrijf binnenkomen. En van daaruit verder uh, kunnen zoeken, contacten kunnen opdoen. En in ieder geval kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Ja, is dat een idee wat uh, als wat, wat je uh, in Berlijn uh, ja, moet gaan brengen? dat gaat hij ook brengen. Ik heb zijn speech gelezen en het staat oh. erin. Uh, en, uh, maar goed, dat kan uh, de Ton Wildhagen denk ik nog beter vertellen. Maar ik weet dat er ook in Europa belangstelling is, ook voor dit instrument. Omdat het op een hele ja. relatief goedkope manier uh, jongeren in ieder geval ook fit houdt voor die arbeidsmarkt. Markt. Wat krijg je jongen dan wel betaald? De jongere krijgt uh, iets minder zeg maar, dan een bijstandsuitkering betaald. Dat is ook bedoeld als prikkel om uiteindelijk een jongere niet erin te laten hangen. Maar op zoek te gaan ook naar een echte baan daarna. En de jongere krijgt dat. Het is een beetje afhankelijk per gemeente. Maar uh, de idee is ongeveer 500 euro per maand vanuit de gemeente. Uh, het kan zijn dat de werkgever dan nog 100 euro per maand daarbij doet. In een soort van scholingspotje. En dat dan zes maanden lang. Het is, ik bedoel, het is nog steeds geen vetpot. Nee, maar dat het is wel een nee. kans om werkervaring op te doen ja. en actief te blijven. En het is ja. en ontzettend belangrijk. Te blijven hangen ja, en dat is ontzettend belangrijk in deze tijd. Wat, wat zijn er nog meer voor concrete ideeën? Nou ja, wat, wat wij in ieder geval is goed doen is die beroeps, uh, het beroepsonderwijs. Wat we ook heel goed hebben gedaan de afgelopen jaren... is voorkomen dat jongeren met een, zonder startkwalificatie van school komen. Uh, die VSV-aanpak, zoals we dat in Den Haag noemen. Daar is meer dan de helft uh, is teruggedrongen. Dat was overigens iets wat ook vanuit Europa wel gevraagd werd. Maar dat helpt natuurlijk enorm als jongeren langer op school blijven. Uh, goed ook nadenken over of de opleiding die ze graag willen doen... ook wel echt kans biedt op, een, op de arbeidsmarkt. Uh, en... Ja, wat ook gewoon heel goed werkt is helpen om jongeren werknemersvaardigheden aan te leren, op tijd komen, een netwerk aan te bieden en uh, ja, gewoon te zorgen dat ze netjes werknemer kunnen worden. Ja, ja. Bent u niet bang dat uh, de focus veel meer zal komen te liggen op die landen waar die jeugdwerkloosheid nog veel en veel hoger is? We vinden in Nederland gewoon helemaal nog niet zo'n zware patiënt waarschijnlijk. Daar. Nou, nou ja, goed. Ik denk toch altijd dat je wel van elkaar kan leren. Want ik geloof toch ook echt wel dat er in andere landen... misschien dan niet onmiddellijk Griekenland en Spanje... maar er zijn natuurlijk meer landen, Duitsland en Oostenrijk, doen ook mee. Duitsland is ook het gastland. Er altijd nog wel iets te leren is... Ja. wat zij ook in deze tijden natuurlijk aan nieuwe instrumenten inzetten... Ja. Um, maar ik hoop ook gewoon vooral dat wij kunnen laten zien dat een aantal dingen hier gewoon wel goed gaan. En uh, kijk, Europa moet niet het uh, beleid in Nederland gaan bepalen, maar we kunnen wel van elkaar leren. En dat zou uh, uitgangspunt moeten zijn. Ja, er is 8 miljard uitgetrokken hè, door Europa, maar dat uh, gaat dus naar die landen zoals Griekenland en Italië, waar het uh, meer dan de helft ja. jeugdwerkloos is. Meneer Wildhagen, is er een Europese aanpak nodig om de problemen het hoofd te bieden? Of hoeft dat niet? Nou, dat vind ik wel. Want dat hele denken in, in termen van wat nu een jeugdgarantieplan heet, uh, Youth Guarantee, ja, dat is toch Europa dat, uh, dat initiatief neemt. Uh, wij, wij kennen wel zo'n benadering, die hebben we even gehad... in een, in, in een wet investeren in jongeren, maar die, ja, die, was die was weinig succesvol. Maar uiteindelijk is dit wel de richting, zoals Europa dat aangeeft... dat je dus jongeren niet werkloos moet laten worden. Uh, je moet zorgen dat ze of inderdaad, uh, zoals Mirjam zegt... op school blijven doorstuderen of je zorgt dat ze werkervaring opdoen, of je zorgt dat ze aan het werk zijn. En, en dat denken, dat komt toch heel sterk vanuit Europa... en dat is ook de toekomst. Hè? Jeugdwerkloosheid, dat, dat moet je niet accepteren. En je hebt nog nooit gewerkt, dan moet je ook niet werkloos kunnen zijn. En ik vind dat Europa dat, uh, dat idee sterk neerzet. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de lidstaten... om daar ook inhoud ja. aan te geven. En dat, dat zal de komende tijd en ook heel snel moeten gebeuren. Ja, want wat moet er concreet uit die top komen wat u betreft? Nou kijk, middelen komen eruit. Hè, dus die 8 miljard. Ja. En die kan ook als onderpand worden uh, verstrekt. Uh, om te gebruiken voor de, de Europese investeringsbank. Om krediet aan bedrijven te geven. Om jongeren een kans te geven. Werkervaring of een baan. Hè, dus middelen. Uh, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant. Wat we nodig hebben zijn zaken. Zoals ook de startersbeurs. Die je bij wijze van spreken volgende maand kan doen. Want ja. naarmate je wacht. Hè, en, en natuurlijk zijn er structurele problemen. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Maar je zit nu concreet met hele grote groepen jongeren ja die te lang buiten die arbeidsmarkt staan dus ja. we hebben vooral behoefte aan smart snelle niet te dure maatregelen innovatief en creatief en daarvan moeten we hopen dat die morgen Ruimschoots ook uh, ja. worden uh, over tafel komen en dat die dus ook opgepikt worden. Ja, ha, uh, Had u niet Meer Mirjam? Nou dat? ja, ik ga morgen naar uh, Defensie in uh, uh, Leeuwarden... en ik ga zorgen dat daar een aantal jongeren ook aan het werk komen. Dus dat vind ik nog net iets concreter dan... Ja. Uh, ik geloof prima dat minister Ascher en uh, minister-president... prima af kunnen in Berlijn zonder mij. Oké, okay. dankjewel uh, voor de komst. En ook uh, Ton Wildhagen, dank u wel voor de bijdrage. G Graag gedaan. Bye. Morgenavond in met het oog op morgen het jaarlijkse parlementaire slotdebat. Rechtstreeks vanuit Den Haag. Onder leiding van presentator Rob Trip gaan vijf Kamerleden met elkaar in debat over vertrouwen en het eerlijke verhaal. Het parlementair slotdebat van het oog. Morgenavond 11 uur Radio 1.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 Vorig jaar nog te gast hier in het oog en bezong New York in Rollercoaster Town. Morgen krijgt hij de Orde van Vriendschap van de Russische Federatie. Een hoge onderscheiding in Rusland. Goedenavond, astronaut André Kuipers. Goedenavond. Ja, waarom krijgt u die? Um, ja, ik denk toch dat ik uh, uh, al heel, jaar, uh, heel lang, jarenlang, uh, veel in Rusland ben natuurlijk en daar train. En natuurlijk met een Russisch ruimteschip uh, twee keer uh, naar het uh, internationale ruimteschip ben gegaan. Dus ja, uh, yeah, ik heb er natuurlijk heel uh, lange en goede banden mee. Ja. Hoe ziet hij eruit? Ik laat me verrassen. Ik heb begrepen dat het een medaille is, maar ik heb uh, het niet opgezocht nog om te bekijken. Dus uh, ik ben benieuwd. En, en u weet ook niet of u dat dan iedere dag mag dragen? Ja, er zullen ongetwijfeld hun regels aan vastzitten, net zoals in Nederland. En uh, op wat voor kostuum en bij wel, ja, ja. welke gelegenheid. Uh, dus uh, het, uh, er zal vast een boekwerk bij zitten. Ja, en weet u eigenlijk wie hem nog meer heeft gekregen? Uh, ik ben in ieder geval mijn Italiaanse collega. Uh, ja. die, uh, die, uh, die ook twee keer met de Rus heeft gevlogen, die krijgt hem ook. En uh, in het verleden hebben we ook andere. Uh, Europese astronauten uh, uh, een soortgelijke medaille in ieder geval gekregen. Ik weet niet of het dezelfde was, maar dat verwacht ik wel. Maar is het dan een speciale medaille die te maken heeft met de ruimtevaart? Nee, nee. Nou, uh, ik neem aan dat ze deze ook uh, voor andere mensen uh, maken. De, uh, omdat het natuurlijk gaat over uh, ja, uh, verbindingen tussen de twee landen op allerlei gebieden. waar het niet alleen voor ruimtevaart is. Er zijn wel ook speciale onderscheidingen die, uh, die voor de ruimtevaart zijn. En uh, gaat president Poetin uh, deze persoonlijk uh, aan u overhandigen of opspelden? Dat is wel de bedoeling, okay. maar je weet hoe het gaat in de politiek. Uh, er kan iets tussenkomen en uh, ja, dan uh, gaat het niet door. Het uh, gebeurt natuurlijk regelmatig, dat soort dingen. Had u hem wel eens eerder ontmoet eigenlijk, Poetin? Ja, ik heb hem ooit eens ontmoet uh, toen hij in Nederland was voor een staatsbezoek. Uh, dat was na mijn eerste vlucht en uh, dan heb ik hem in Nederland ontmoet. Hebt u eigenlijk nog wel eens contact met uh, de mannen met wie u in dat uh, ruimteschip heeft gezeten? Af en toe, ja. En uh, ik heb uh, gisteren nog een Amerikaanse collega gebeld. Uh, want gisteren was het een jaar geleden dat we terugkwamen. En uh, nu is het uh, op de bedoeling dat ik mijn Russische commandant uh, ook ga zien uh, als ik uh, in Sterrenstad ben. Want dat is ook wat uh, heel leuks natuurlijk. Ik kan meteen een bezoek aan Sterrenstad eraan helpen. Ja, Sterrenstad, dat is uh, een plek in de buurt van Moskou waar al die oude cosmonauten altijd woonden, hè? Ja, nou nog steeds en ook de jongen. En dat is de plek waar alle trainingen plaatsvinden voor ja, alle ruimtevaarders, Maar ook dus voor, voor Japanners en Canadezen ja. en wie er maar mee vliegt. Ja, ik ben er wel eens geweest. Ja. ja het is, uh, maar dat functioneert dus nog steeds. Er staan echt wel een enorm model. Dan ja. uh, ja. kan je alles doen. En als u daar dan komt en u komt die oude kosmonauten tegen. Het is, is dat dan toch een speciale band? Van, wij hebben iets gemeenschappelijks wat andere mensen niet hebben beleefd. Ja, dat is het toch wel. De astronauten, er de ruimtevaarders in het algemeen praten niet zoveel met elkaar, af en toe wel. En deze week is er ook in Keulen de association of space explorers, dus elk jaar. Daar kan ik nu niet heen, want ik nu naar Rusland ga. Ja. Maar dat is een plek waar er wel veel ervaringen worden uitgewisseld. En als ik dus in een sterrenstad ben, dan zie ik daar de huidige generatie, de nieuwe generatie en ook de, de ouderen. Ja. Ja. En is uw leven niet heel saai geworden? Nee, in tegendeel. Ik dacht dat het een stuk rustiger zou worden. Nou ja, maar na dus... al die enorme opwinding bedoel ik hè? relatief dan. Ja. Hè? Oh, nou, nee, nee hoor. Ik, ik, dus, ik had verwacht dat het rustiger zou worden na mijn vlucht. Maar er is zoveel aandacht voor. En ik kan het momentum heel goed gebruiken om uh, bijvoorbeeld uh, jongeren te enthousiasmeren voor techniek. En uh, uh, de mensen uh, ja, duidelijk te maken dat we een mooie, maar hele kwetsbare planeet hebben. En uh, dat kan ik prima gebruiken. Dus uh, ik denk dat de komende jaren uh, heb ik het ontzettend druk. Dus het bevalt goed het leven zo. Ja, uitstekend. Goed, nou ik wens u ontzettend veel plezier. en. Uh... Nou, hartstikke gefeliciteerd natuurlijk. Dank je wel. Ja, dank je wel, André Kuipers. Some say that I don't care. Some say it's never fair. Some say it makes it worthwhile to say it's a spot behind the smile but I, I say there is nothing in the world like love it's proven day by day that it's what this world needs plenty of some say it's hard to understand some say it's in the master's plan Some say it's special kind of high now. Some say... special kind of high now Some say that love En Simon met Sam C. We gaan het hebben over de film Tula, The Revolt. Donderdag gaat hij in première en hij neemt ons mee naar Curaçao, 1795. We komen om de revolt te zijn. Waar is de Macau, Tula? All these slaves running around here got something today they didn't have yesterday. En we got it from you. This revolt cannot continue on much longer. The government is determined to force you back. You cannot win this battle. We just want our freedom. We will rise again. Ja, goedenavond regisseur Jan Leinders. We worden de trailer van de film Tula. Het is een film die ons terugbrengt naar een zwarte bladzijde van, uh, van de geschiedenis. Ja, wie was Tula? Toula was een uh, vrijheidsstrijder op Curaçao. Zo wordt hij uh, afgeschilderd. Oh ja. Hij leidde een opstand, een slaapopstand. Hij leidde een staking eigenlijk in eerste uh -huh. instantie. Um, hij uh, um, trad op omdat hij hoorde dat de slavernij op Haiti was afgeschaft. En uh, vond dus, omdat Nederland op dat moment onder Frankrijk viel... Ja. dat de slavernij op Curaçao ook niet meer uh, mocht bestaan. Nou, had hij wel een punt... Had die een punt, absoluut. Maar? Nou, de Nederlanders dachten daar iets anders over. Ja. <laughs> Goed. Uh, je hebt gefilmd op. En, en die, die opstand wordt neergeslagen. En nee, Toela komt op een nare manier aan, aan, aan zijn eind. Ja, die opstand wordt neergeslagen. En ja, inderdaad, ja. Toela wordt uh, bericht. Ja. Ja. Uh, je hebt gefilmd op Curaçao. Heeft dat nou nog tot emotionele tafereelen geleid? Niet tijdens het draaien nee. eigenlijk. Nee, dat is. Uh, kijk, op, op Curaçao is, is Toela natuurlijk een figuur wat bekend is. En ook de locaties waar de opstand heeft plaatsgevonden is bekend. Uh, en het is natuurlijk wel... Um, bijzonder als je daar weer het hele scenario neerzet. Dus de, de op, grote, diezelfde plek, op diezelfde plekken? Diezelfde plekken, ja. Dus want dat die waren is, die er nog? Die zijn er nog. Ja, we hebben wel wat moeten wisselen in, uh, in locaties. Maar in, in, uh, in grote lijnen hebben we gewoon op de e exacte locaties gedraaid. Op die plantage ja. waar dat destijds gebeurd is? Ja, Knip is een plantage die gewoon nog uh, bestaat. En daar, uh, daar hebben we ook gewoon gedraaid. Ja. Dat, dat moet volgens mij wel een heel speciaal zijn. Ja, dat is heel even. bijzonder. Je hoorde ook van verschillende acteurs dat er ja, een soort van uh, kipvelmomenten om ja. uh, daar rond te lopen. Want hoe vinden ze het? Want er zit Nederlandse acteurs in. Hè? Jeroen Krabé, Jeroen ja. Willems. Er zitten uh, Curaçaose acteurs in. En ook nog verder internationaal komen we zo nog op. Hoe vinden ze dat daar in Curaçao? Dat deze geschiedenis uh, nu verfilmd is. Ja, in aanleg vinden ze dat natuurlijk prachtig. Ja, dat in is, uh... ja, in aanleg. Maar ja, ja het, is toch, het is toch gevoelig. Nou ja, het is gevoelig. Dus, um, dus ik ben ook heel benieuwd naar de reacties volgende week donderdag... als we uh, de film op Curaçao gaan laten zien. Uh, want er zijn nou eenmaal uh, ja, verschillende versies van het verhaal... in de omloop, om het zo maar te zeggen. Er is een duidelijke blanke visie op het verhaal. Er is een duidelijke zwarte visie op het verhaal. En de kunst is dan om daar een, uh, een weg in te vinden die, uh, die misschien kan kloppen. Nou ja, het zou kunnen zijn dat de mensen op Curaçao zeggen... nou dat is weer de blanke visie op het verhaal ja. die, die ons wordt uh, voorgeschoteld. Ja, nou dat hebben we ook uh, ons uitspeld. Best voor gedaan om dat te vermijden, dus we hebben uh, uh, hard samengewerkt met Stichting op Curaçao, die veel weet over Tula. en we hebben ook twee Curaçao's historici uh, verbonden aan de film, ja. zodat we dat verwijt in ieder geval niet kunnen krijgen. Ja, hebben die nog een nieuw licht geworpen of, of verrassend licht geworpen op de geschiedenis? Nou, je leert daar een heleboel van, want je kunt uh, ja, als je de geschiedenisboekjes leest, dan staat er niet zo heel veel in, uh, dus ja. je moet iets meer research doen. En als je dan met deze mensen praat, ja, die er zijn natuurlijk ook veel uh, mondelinge verhalen die zij kennen die dan wat moeilijker wetenschappelijk te bewijzen zijn... maar uh, die je wel meekrijgt voor dat gevoel. Zoals? Um, nou, als, als het bijvoorbeeld gaat over de, de, uh, het feit dat uh, Tula... Uh, het is niet bekend waar hij vandaan kwam. En, uh, mensen zeggen hij komt van Curaçao... anderen zeggen nee, hij heeft op Haiti gezeten... want hoe anders had hij Frans kunnen spreken... en waarom had hij een Franse bijnaam? Ja, ik vind dat een hele moeilijke verhaal. Ik had ook... Um, als je dan met bijnamen gaat werken, dan, dan denk ik ook... ja, dan wordt het een beetje uh, een spelletje. Ja. Uh, van uh, Jij bent uh, generaal die en jij bent generaal die. Dus uh, we hebben dat in de film ook niet gebruikt. Nee. Uh, in Nederland is het op dit moment enorm actueel. Hè? We hebben ja. al, uh, gisteren de afschaffing van de slavernij herdacht. Precies 150 jaar geleden. Hoe denk je dat het Nederlandse publiek hierop reageert? Ja, uh, ambivalent ben ik bang. Ja. Um, uh, in Nederland leeft dat natuurlijk een stuk minder. Als we zeggen 150 jaar geleden afgeschaft, ja, dan is daar een handtekening gezet dat de slavernij is ja. afgeschaft. Maar het economisch systeem heeft natuurlijk nog jaren. Ja, door en die slavenhouders die kregen een vergoeding enzovoort. Maar ja. nu wordt er dan weer gepraat over dat als je dan heeft gezegd, we hebben wel die spijt, maar er worden dan weer geen excuses gemaakt. Weet je wel, die discussie. Ja, dan merk je, je ook dat het gevoelig ligt. Vind je het onbegrijpelijk? Ongrijpelijke discussie, ja. Kijk, de enige reden in mijn optiek waarom Nederland geen excuses maakt, is gewoon een financiële kwestie. Ja. Ik vind dat bijzonder kinderachtig. Ja. ja, want kijk, bedoel, met, met geld kun je natuurlijk geen emotie afkopen. Dus kijk waar Nederland bang voor is lijkt mij, is dat dat enorme financiële consequenties gaat hebben. Maar ik denk niet dat dat zo is. Nee. Het is gewoon een emotionele erkenning uh, waarom gevraagd wordt. En dan is diepe spijt uh, te weinig, omdat ja. er één stap verder is. En dat is excuus. Ja. En dat, jij vindt dat dat wel gemaakt had mogen worden? Ik, vind, ik had eigenlijk verwacht dat dat gedaan werd. Ja. Ja. Goed, uh, even iets anders. Uh, ik zei het al, er zitten ook uh, internationale uh, bekende acteurs... zitten erbij, bijvoorbeeld Danny Glover... bij veel mensen waarschijnlijk bekend van de Lethal Weapon ja. films... Uh, ja, dat, dat vond ik verrassend. Uh, want ja, wat weet hij van die Nederlandse geschiedenis en Curaçao? Nou, meneer Glover is een wandelend geschiedenisboek. Oké. Okay. <laughs> ik uh, ik dacht dat ik er wat van wist. Maar als je met deze man praat, ja? die kan echt avonden doorpraten... Over, over alles wat met zwarte geschiedenis te maken heeft. Dus daar valt bijzonder veel van te leren. Het is ook, wist hij, de, hij kende ook deze geschiedenis van, de, van die slaapafstand? Nou, hij kende de naam Tula wel, maar de, uh. de fijne details wist hij natuurlijk niet. Maar uh, ja, hij, hij wist daar zeker heel veel van, ja. Ja, is opvallend. Nou ja, op de, de, de, de website van de film, hè, waar ik op, op gekeken heb, daar zit een klein interviewtje met hem op. Waarin hij zegt: van ja, de oma van mijn grootvader, geloof ik. Of, of, nou ja, Zijn eigen oma, meen ik? Ja, ja. Die, die, nee, dat was geloof ik de opa. Nou ja, goed, in ieder geval, de, degene die nog slaaf was geweest, die, die had hem als kind nog. Ja. Dus het, het, met andere woorden, het, het was voor hem dus kennelijk nog heel erg dichtbij. Ja, hij is daar enorm uh, bij betrokken en hij is daar ook heel erg door geraakt. Dus dat is, uh, hij doet ook ontzettend veel op het gebied van mensenrechten... en, uh, en, en, en op het gebied van ja, uh, activisme uh, voor uh, antidiscriminatie. Dus hij, hij is gewoon een ongelooflijk betrokken mens wat dat betreft. Ja. Ja. En uh, hij zei dus meteen ja? Hij zei eigenlijk meteen ja. Ja, we hebben dat via onze casting director in uh, Londen uh, gedaan... Ja. En we hadden verwacht dat dat weer een uh, langdurige zaak zou worden. Maar dat was eigenlijk binnen een week uh, geregeld. En bovendien zat hij in uh, Venezuela. Dus hij riep ook meteen, moet ik langskomen om uh, te passen. Uh -huh. En Volk hij heeft een voorgesprekje toen. Ja, je moet, je moet natuurlijk je kostuums uh, passen. En in zijn geval had hij een, een slaafkostuum, Dus daar viel niet zo heel veel aan te passen. Nee. Maar het gaf in ieder geval een enorme bereidheid aan om, uh, om mee te doen. Nou ja, dat is natuurlijk wel fijn. De film is Engelstalig, hè? Ja. U, is daar nog over gediscussieerd? Ja, zeker. Ja. Nou, Engelstalig, we hebben het ons wat dat betreft niet heel makkelijk gemaakt... omdat je daar ook buiten allerlei subsidies uh, valt. Uh, maar aan de andere kant vond ik dat heel belangrijk... omdat het toch wat laagdrempeliger is vreemd genoeg voor Nederlandse jeugd. Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse jeugd naar film gaat. Ja. Ja, dus dat is een, een, een belangrijk facet. Verder is je, uh, je distributiegebied natuurlijk veel groter als hij Engelstalig is. Dat betekent gewoon dat je als het gaat om dat de film een uh, private funding kent, dus met uh, privé geld is gefinancierd door investeerders, dan is het belangrijk dat je een, een beter verspreidingsgebied uh, ja. kunt aanbieden. Dus je hoopt hem ook internationaal uit te Ja, vreden. zeker de bedoeling. En ja. tenslotte is je keuze aan acteurs natuurlijk veel breder als, ja. je, Engels, uh, ja. als je Engels bent. Ja. Ja. Een van de acteurs is ook Jeroen Willems. Ja. Die is overleden. Dat ja. is natuurlijk toch confronterend. Hè, over... Ja, verschrikkelijk kwestie. Dat ja. is uh, ja, je, je, ja, onwerkelijk. Je staat uh, ja. zijn verjaardag te vieren op Curaçao. En twee weken later sta je aan zijn graf. Dat, is, uh, ja, dat was heel vervelend. Uh, maar geen angst dus dat het een uh, verslechterde houding met C Curaçao oplevert. Uh. Ik geloof niet dat hij het film polariseert. Ik, ik, ik heb nog niemand ontmoet die de film gezien heeft... Die, uh, uh, waar de sympathie aan de verkeerde kant lag. Nee. Goed. Nou ja, we zullen het zien. We, we, we zijn benieuwd. Uh, aanstaande donderdag gaat u dus zowel in Nederland... als op Curaçao in première. Uh, nee, volgende week uh, donderdag op Curaçao. Oh, oh volgende week donderdag ja, op Curaçao. Eerst Nederland. Nederland. Oh, ja. Dan ga je, nou ja, dan, dan, dan misschien ook beter anders Nou, Maar goed. Hey, Dank je Even nog, morgenavond om 7 uur Dan zit jij ook in... Uh, op Radio 1. En uh, dat moest ik ook nog even zeggen. En dan kan je er nog veel en veel langer over praten. Ja, Dankjewel leuk. voor je komst. Ja. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Met het oog op de toer. Ja, de Tour is onderweg en de komende tijd zullen de twee wielerspecialisten van de Oogredactie, Martin Bons en Ruurt Edens, regelmatig vertellen waar u bij de etappen van de volgende dag op moet letten. Dag Martin Bons. Hey, Mieke. Ja, wat moeten we morgen in de gaten houden? Nou, vanaf nu is het denk ik wel aardig om de, de rondemissen in de gaten te gaan houden. In combinatie natuurlijk met de renners, want die rondemissen die staan er tot en met uh, op het podium in Parijs. Uh -huh. Ja, zoals jij weet, en iedereen waarschijnlijk weet... er is toch altijd wel spanning tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Ook op een podium, maar zeker als je elkaar gaat kussen. Dus ja, wat, gaat er, wat, hoe, wat gebeurt er op dat podium de komende weken? Dat Zij, is de vraag. Ja, zijn dat steeds dezelfde ronde missen eigenlijk? Of zijn het iedere dag andere? Nee, bij de gele trui zijn er vier. Eh, bij de witte trui ook vier. Maar er zijn er, uiteindelijk zijn er 500, hebben ze zich aangemeld... 500 mooie dames... En die hebben uiteindelijk komen er dan vijftig op gesprek, en daar zijn er vier voor de gele trui die worden geselecteerd. En dat is een prestigieuze baan, hoor, echt waar. Want die modellen het zijn vooral studenten die tegelijkertijd model zijn. Die vinden dat geweldig om te doen. En die worden dus die hele uh, tour in die caravaan meegevoerd? Ja, het is, uh, sommigen die, die zeggen dat het echt een uh, horror is. Het is drie, vier weken buffelen. Ze moeten, voortdurend moeten ze lachen. Ze moeten voortdurend er uh, leuk uh, en mooi uitzien. En ze slapen in twee sterrenhotellen. Ze moeten 24 uur per dag met Jan en Allemand uh, praten. Ook in, in, natuurlijk in diverse talen. Daar worden ze ook op geselecteerd. Ja. Maar ze worden vooral geselecteerd. Op uh, het mooiste moment van de renner moeten ze nog mooier maken. En ja. dat moeten ze goed kunnen en beheersen. Ze moeten de renner op de wang kussen... Twee kussen op de wang, maar daar, moet het, daar blijft het ook bij. Hè? Ja. De, de, echt in de regel staat wel degelijk van... jullie mogen twee keer uh, de, de renner kussen... maar er mag, mag geen contact zijn. Dat is echt een regel. En ja. als, ze de, als ze die overtreden, dan gebeuren er gekke dingen. Ja, maar goed, die uh, renners hebben hun ogen natuurlijk ook niet in de zak... Neem gaan. Nee, nee, nee. En dus sommige renners die zoeken zonder meer contact. Nou ja, er zijn ook voorbeelden van. Michael Bogen natuurlijk met een arena hier in Nederland na de Ronde van Emme. Uh, er is uh, Christophe Moreau, Frank van den Broeke, maar het. George Hinkepie in 2003, dat is eigenlijk wel het koningsverhaal. Uh, Melanie ze was model en heel veel renners... die probeerden al contact met haar te krijgen. Ze heeft, hield alles af totdat George Hinkepie daar op het podium kwam staan. Er was gelijk liefde op het eerste gezicht. George probeerde contact met haar te zoeken, maar dat mocht natuurlijk niet. Want ze zei, nee, want dan word ik ontslagen. Nou ja, ze, toch gaan ze met elkaar een beetje uh, contact zoeken. En wat blijkt uiteindelijk... De baas van Melanie die komt erachter en die zegt van... Melanie, je moet kiezen of uh, je baan of George. En drie dagen voor Parijs is ze ontslagen, want ze koos voor George. En ze heeft later gezegd van... het is de beste beslissing uit mijn leven geweest... dat ik toen ontslag heb genomen en voor George heeft gekozen. Maar ze zijn ook getrouwd en ze hebben twee kinderen nu. Ach. Dus ze leefden nog lang en gelukkig? Ze leefden nog lang en gelukkig, ja, geweldig. Ik vind ik sowieso een leuke man. Dat gun ik hem wel. Ja, ik gun het hem, zonder meer. Wat een fijn verhaal dat je ons mede stuurt. Dank je wel, Martin Brons. Oké. Ja, inderdaad een prachtig verhaal. Goed, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Zo meteen in Cataluna praat Klaas Drupsteen met Roek Lips. Hij schreef het boek Job over de dood van zijn zoon. Morgen dus Rob Tripp, hè?